Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Een minderjarige jongen die Rijné van 20 doodstak in Zeeland... moet 21 maanden de cel in en ook krijgt hij jeugd-TBS. De rechtbank denkt dat de kans groot is dat hij nog een keer de fout ingaat. Daarom moet hij zich lange tijd laten behandelen. Reiné werd vorig jaar doodgestoken tijdens een studentenfestival in een park in Vlissingen... toen hij een ruzie probeerde te stoppen. De dader was op dat moment op verlof nadat hij twee gewelddadige overvallen had gepleegd. Syrië moet voor de rechter van het internationaal gerechtshof in Den Haag komen. Dat houdt zich bezig met conflicten tussen landen. Ons land en Canada slepen Syrië daarheen... vanwege de manier waarop het land al ruim tien jaar demonstraties neer. Slaat en bijvoorbeeld chemische wapens gebruikt. Ook zou er geweld worden gebruikt tegen kinderen en zouden mensen worden ontvoerd en gemarteld door Syrië. In Hezen in Brabant zijn vanochtend zes auto's uitgebrand op een parkeerplaats. Het ging mis bij het wegbranden van onkruid. Het vuur verspreidde zich enorm snel door de droogte. En deze Belgische vrouw is ook haar auto kwijt. Dat is inderdaad geen leuk nieuws als je dat te horen krijgt. Hè? Gelukkig hadden we alles uit de auto genomen deze morgen. En dat was alles bij ons. Dus uh, op dat vlak valt het nu nog wel een beetje mee. Maar het is inderdaad geen, geen leuk nieuws. En het hoveniersbedrijf dat de boel aan het wegbranden was zegt dat ze enorm geschrokken zijn. En ga je dit weekend naar Beyoncé in de Amsterdam Arena... dan heb je waarschijnlijk een e-mailtje gehad. Het is lastiger om met de trein daar te komen... omdat er rond station Amsterdam bij Melder Arena aan het spoor wordt gewerkt. Concertorganisator Mojo wist dat er werkzaamheden zouden zijn dit weekend, zegt de NS. Dus toen het concert gepland werd, uh, waren de werkzaamheden ook al gepland. Uh, wat ze nu doen is keurig hun uh, bezoekers uh, erop attenderen... dat er dus iets met het treinverkeer aan de hand is. Ja, check dus even goed de ns als je naar Beyoncé... Graad is het advies. Het weer opnieuw zomerswarm. 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En vanavond blijft het weer lang, lang warm. Vannacht koelt het dan wel weer af naar een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw en Hoogmaal is de vertraging 10 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Aalsmeer en afwit AMC een kwartier op onthoudt. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland. 10 minuten vertraging. En tot zover de b verkeersinformatie Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. La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 che non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e la moviola la domenica in cui blu. Giorni Italia col caffè ristretto, le carte nuove, il primo cassetto, con la bandiera tintoria, una secento giù di carrozzeria.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 en wij zorgen voor de zomer op de radio Dat je wel weer met deze single van de Toto Coutinho en Italiano en zo zijn we alweer in U3. Je hoorde het net uh, op het nieuws, uh, Benno, de, de nablussen en dergelijke van uh, de grote brand in uh, Ter Aar. Ja. Vond allemaal plaats uh, op de hertog van uh, Beierenstraat uh, in uh, Ter Aar. Ja. En uh, gisteravond, tot mijn grote verbazing eigenlijk, kreeg ik een uh, nl alert Die zijn hard hoor, die uh, ja, een... rammen overal uh, doorheen. Ik had de telefoon op uh, stilstaan. Ja. Maar uh, om, uh, ja, even na 11 uur uh, <laughs> zei hij toch van uh, ik ga een bericht uh, versturen naar uh, Rob in Zandvoort. Hoe is mogelijk? Ongelooflijk. Je zat en, helemaal uh, niet in het rooggebied. Nee. En, uh, blijf uit de rook en ga naar binnen. Dat was, uh, dat de, was, dat was de boodschap. Die was al binnen. Zet, ja, zet ventilatie uit. Dat weten ze dan niet. Nee. Maar goed. Uh, de rook verspreidt zich uh, over een groot gebied. Nou ja, dat is inderdaad zo. Het is een heel groot gebied geweest. Maar Sanford daarbij was nou net weer overdreven. Ja, ja volgens mij ook. Want uh, het was, uh, de wind uh, ging, kwam uit oost. En het ging eigenlijk richting Katwijk en Noordwijk. Hè, de rook. Uh, ja, de tot uh, noordwijk eruit. Tot noordwijk eruit. Nou, ja, en uh, ja, was een uh, update. ...van uh, Hollands uh, Midden Veilig. Ja, ja, ja, ja, precies. Nou ja, uh, in ieder geval mooi dat NL Alert er is... ...maar uh, ja, ze moeten niet overdrijven natuurlijk... <hijf> Dat is een beetje, een beetje jammer. Goed, uh, maar je was weer klaarwakker, uh, begrijp ik. Klaarwakker. Dus uh, ik denk, nou, daar ga ik een paar plaatjes uitzoeken voor morgen. Wat oh, hoor je nou. Ja, dus het uh, ja, ja, ja. kwam weer helemaal goed uit. Ja, ja. Nou, in dit uur gaan we ons bezighouden met uh, autosporter Randall Lawson. Hij zit op de Red Bull Ring. En dat uh, ligt in Duitsland. Um, want uh, zijn klassen... De Young Timers uh, touring, young -timer touring Car Challenge. Zo uh, is de uh, volledige naam van de ITCC. Die heeft daar een uh, evenementweekend. Uh, en uh, daar gaan we eens natuurlijk met Rendel over praten. Uh, het is de, dit weekend ook dat Le Mans wordt verreden. Dat wou ik zeggen. Om drie uur uh, zijn ze gestart. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, uh, en het is allemaal te volgen trouwens op uh, RTL 7's uh, 24 uur te volgende okay, race. Oké, okay, oké. Wat leuk. Dus uh, ja, zeven Nederlanders uh, doen eraan mee... Uh, ja, Renger van der Zanden is een van de oh, kanshebbers. Ja. En die andere naam, nou, die weet uh, Rendel wel. Ja, ja, ja, ja. Maar geen uh, Blekenmollers, geen uh, Jan Lammers. Heb ik uh, niks over gehoord. Maar okay. misschien doen ze ook wel mee. Maar uh, Renger werd in ieder geval als een van de kanshebbers uh, neergezet. Okay. Voor Le Mans. Nou, daar uh, gaan we eens even kijken of wat Rendel er allemaal van uh, weet. Natuurlijk, het beest van de week. Uh, we hebben de inhaakdagen. Inderdaad, verder wat uh, ter tafel gaat komen. Want ja, het uh, nieuws uh, staat nooit stil natuurlijk. Zeker, de 112 hou je in de gaten. Ja, ja, ja. ja. En als er wat te melden is, dan hoor je dat uh, bij je eigen lokale radio CFM nogmaals een hele goede middag. En dit is de nieuwe single Echt heel nieuw. Milky Chance. En feeling for you. It's been a long time since I've seen the colors Of the sunrise, baking at the dawn It's been a long night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 I'm Milke Chance ken je nog wel van de uh, Stolen Dance En dit is de nieuwe single Feeling For You Dat gaat zeker een hele groot heet worden Wij hebben hem hier uh, bij CFM als een van de eerste gedraaid En hier is Annabel, Hans de Boy Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station Neem jij je wagen dan haalt ze het wel Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon We kwamen aan bij een leeg perron En ik zei het zit je niet mee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 Uh, Hans de boy en uh CFM Race Radio Pit Report we gaan even een eindje weg, Benno Veugen, want uh, ja, we gaan helemaal de... toe, ja, naar Duitsland toe. Naar Rendel, ja. want uh, die zit op, uh, op de Red Bull Ring. Red Bull Ring. Als, als we het allemaal goed hebben. goedemiddag uh, Rendel, welkom in de uitzending. Goedemiddag, goedemiddag. Hè? Ja, ik, ik zat net te vertellen dat je op de Red Bull uh, Ring zit. Klopt toch, of niet? Je zit op de Red Bull Ring, alleen is het hier nog niet oranje nu, op het ogenblik. Nog helemaal niet. Maar, oh. maar het is wel heel erg mooi weer. Alleen de tribunes zijn niet oranje, maar ze zijn hier wel heel erg gevuld met heel veel uh, Oostenrijkers. Oh, Oostenrijkers. En waarom wel dan? Ja. Uh, we hebben hier uh, op Domic de, de Red Bull Classic is, uh, gaande. Dus het zijn historische wedstrijden. Ja. En uh, ja, dat is, uh, dat is allemaal historisch uh, feestje. En uh, komen er komen toch ook, uh, ik denk dat er vandaag een uh, dikke 70 tot 80.000 mensen waren. Zo, wow, uh, oh. wat een evenement! Ja, een heel groot evenement. Met ook uh, Formule 1 historische trainer erbij. Oké. Okay. Uh, uh, ze hebben een groep C-auto's erbij. Ja, onze serie zit erbij. En wat een serie. Uh, we praten hier op Domic Frans, Duits Engels door elkaar. Dat gaat helemaal wel. Je <laughs> moet meteen aan die plaat ja, denken van uh, Frans-Duits, uh, weet je wel? Frans-Duits. Ja, ja, ja, ja, het is wel heel erg Oostenrijkse om me te zeggen. Oké okay, joh. Dus Oké, okay, dit... ja, en je zit, zit waarschijnlijk ook aan de, aan de Red Bull in plaats van aan de koffie, hè? Ja, ik zou je vertellen, ik heb net een Red Bull Cola gehad, want is dat, vies hè? Oh, ja. Dat is niet te drinken. Er staat dat ook nog, oké. Okay. Dus ik heb gelijk mijn bier gevraagd, dat is dus stuk beter. Ja, ja, ja. Ik moet zeggen, het Oostenrijkse bier is ook heel erg goed. Ja, ja, ja. Het mooiste op mijn pad, daar heb ik bier uit Zweden, bier uit Denemarken, bier uit Frankrijk, bier, uh, nee, whisky uit Schotland. Tjuh. Dus je kan niet zo dronken worden, dat wil je niet weten. <laughs> en dan nog een rondje rijden. Nee, ik rijd zelf niet. Ik oh. organiseer natuurlijk uh, de komende Jongtime Touring Car Challenge. En we hebben vandaag onze eerste wedstrijd uh, gehad met uh, 46 auto's aan de stad. En zo. dat was helemaal geweldig. Oké. Okay. En het publiek uh, is daarna op de banken gesprongen. En ze kregen allemaal een groot applaus. Dus ja, ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat is wat we graag zien. En ik moet zeggen, een fantastisch evenement. Fantastisch weer. Fantastisch, uh, een fantastische omgeving. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders deze omgeving wel kennen met de stier. Ja, ja, ja, precies. Ja? Nou ja, wat dus er hier... aan de hand hebben Formule 1. Ja, ja, en wat er natuurlijk aan uh, historische Formule 1 uh, bij jou is... ...dat staat volgende week natuurlijk hier op Zandvoort, uh, denk ik dan. Ja, ja, ja, er gaat aan, uh, een aantal van de auto's uh, die nu hier rijden... ...die uh, gaan uh, uh, allemaal volgende week ook weer naar Zandvoort toe. Die hebben hier een beetje getest, zeg maar. Ja. En demo's en demonstraties gegeven, Maar die zitten volgende week natuurlijk op een fantastisch evenement uh, op Zandvoort... ...waar ik ook hoop dat ze heel veel publiek kunnen krijgen. Ja, ja. ja, op de snelweg in Duitsland kunnen ze in ieder geval nog even gas geven aan die auto's. Op weg naar Zandvoort. Nou, nou, uh, ik, ik zou je vertellen, ik ben hier van Amsterdam naar de Red Bull ring gekregen. Ik heb alleen maar in Duitsland alleen maar wegopbrekingen gehad. Ja, vreselijk. Goed, ja, vreselijk. <laughs> het is echt heel vreselijk. Mooi evenement daar op de Red Bull ring. Is er ook morgen nog activitei activiteit? Uh, vanaf, uh, ik geloof, ze 8 uur morgen beginnen. En het gaat tot 7 uh, uur s'avonds door. Kijk. Met heel veel mooie historische auto's En wij rijden met ons hier morgen twee wedstrijden. Oh, hartstikke leuk. Dus, uh, dat uh, gaat uh, heel, erg, uh, heel erg veel gebeuren. Dus het is helemaal prachtig. Ja, en van en ik de moet de al zeggen, ik ja. heb de laatste dagen wel heel veel uit de Vondel nieuws gemist. Want uh, ik heb hier heel veel op het telefoontje gekeken wat er allemaal gebeurt. Dus dat moeten jullie vertellen. Nou, we gaan jou ook heel, helemaal niet veel vragen hebben. Waarom waren we niet van plan? Nee. Iedereen... Want er is een ander uh, grote race-evenement uh, gaande. Je... Om drie uur gestart, Rindel. Le Mans. Ja. Ja. Hé. Hey. Wat was het voor Arion Paul, hè? Ja, ik, uh, ik, oh, ik dat ik iets, weet ik, ik heb niet. Bidonische. Ja, ja, ja. Ja, Ferrari, Benno, Ferrari op Paul. Ja, geweldig. En uh, in de mooie kleur waar ze vroeger met de 330, uh, Ferrari 330 p 4 ook reden. Dat uh, rood met zijn gele streep, uh, gewoon echt uh, zo iconisch. En uh, die had op Paul. En ik weet eigenlijk niet hoe de wedstrijd nu gaande is hoor. Want ik, uh, we zitten hier op de in heel veel besprekingen met de uh, organisatoren. Om volgend jaar heel mooi historisch uh, auto's te doen. Voor okay. heel Europa. Dus, uh, Leuk. En dat uh, gaat van Hongarije uh, uh, tot uh, Denemarken. En uh, overal, zeg maar in Europa, Frankrijk, Duitsland België... gaan we heel veel mooie historische auto's doen. Uh, omdat het ontzettend, ja, ontzettend populair is bij ook wel het publiek, moet ik zeggen. Uh, dus dat is heel erg leuk. Maar dus, dus er zijn heel veel gesprekken, Dus ik heb, nog heel, ik heb de start niet gezien. Ik weet niet wie aan het kop ligt. Uh, ik heb geen idee wat daar in Frankrijk aan de, aan de hand is. Maar het was wel uitverkocht, dus het moet heel mooi zijn. Okay. Ja, we hebben een safety car op dit moment uh, op de baan, uh, Rendel. Oké. Okay. Nou ja, het doet 24 uur, dus dat... Uh, het is hem... Um, uh, ja, uh, het is ja. de de race... te doen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Is, het, uh, is het wel op een goede manier te volgen met al die klassen uh, die je daar hebt? Uh, wie dan, uh, ja. zeg maar, uh, bij welke klasse dan uh, op dat moment het uh, beste is? Beetje moeilijk altijd. Ja. Ja, nee, nee, nee, want ze hebben natuurlijk sowieso met de klassen verschillende stadnummers, of tenminste verschillende kleuren stadnummers, dus je kan altijd zien in, wel, in welke iemand de klas rijdt. Ik weet niet meer of ze vroeger uh, een tijdje hebben gehad dat ze dan een, een, een, een nummertje hadden op de zijkant wat oplichtte op, op welke plaats ze reden. Ik weet geen gegevens dat ze dat totdat we nog steeds hebben. Uh, dat heeft niet zo gevolgd, want vroeger was het heel mooi. Dan stond een nummer 6 uh, verlicht uh, ergens in het ruimtje en dan uh, wist je dat die 6 er reed in die klasse. Uh, maar met alle ja, zo zeggen alle apps en alle andere dingen... kan je helemaal, denk ik, tot... Je uh, kan helemaal zo volgen dat... voordat een uh, rijder crest, weet jij wel... dat hij gaat crashen. Ja, <lacht> ja, ja. Je hebt er ook van die wijsneuzen die kijken zo Formule 1 in de kroeg, uh, weet je wel. En dan, uh, ja, zo meteen gaat die en die de pitch in. Uh, hou je mond, ja. weet je wel. Dat willen we zelf zien. Nee, maar je hebt helemaal gelijk uh, met, uh, met die apps. is ja. is allemaal duidelijk uh, te volgen. Maar uh, dank voor uh, de tips uh, in ieder geval, uh, Rendel. We, ja, hebben, we hebben zeven, zeven Nederlanders hebben die uh, meedoen uh, dit jaar uh, aan uh, Le Mans. Er zitten wel wat uh, bekende namen bij en ook wat hebben zoals uh, Renger van der Zanden. Ja, Rengen kan, kan heel hoog gooien. Maar hey, weet je, ik zeg altijd wel dat 24 van de Le Mans is een loterij hè, En onderdeel van een kwartje kan zorgen dat je de ronde voor de finish stil komt te staan. En mm. ja. Ja, dat dus, uh, is jammer. Uh, het is een hele grote loterij. Ik vind dat ze wel een uniek veld hebben dit jaar. Met natuurlijk met de super hypercars en, en de LMP2's en uh, dat soort dingen. Uh, ik denk dat het een hele, hele spannende race gaat worden. Okay. Uh, dat er heel veel kansen hebben zijn. En, uh, ik, ik heb geen idee. Uh, wat het weer is op het ogenblik, of het droog is of niet droog. Hier uh, hebben we een beetje regen af en toe en dan is het weer, uh, is het dan weer zonneschijn. Dus uh, heel verschillend. Maar uh, ja, uh, Le Mans is eigenlijk tot het laatste paar uur heel erg onzeker. Ja. Heel erg onzeker. Het is natuurlijk een grote slijtaartjeslag hè, Rendol. Uh, ja, uh, en het is niet meer zoals vroeger een endurance wedstrijd. Het zijn gewoon sprinters hè. Het is uh, van pitstop tot pitstop sprinten. Ja. En je kan, niet meer voor, je kan niet meer zoals in de Formule 1 zeggen van ik ga het een stukje rustig aan doen halverwege. Het is uh, gewoon volgas door en niet zeuren. Ja, precies, precies. Dus, en, uh, uh, maar uh, ringen van de Zander hebben we net genoemd. Bent fiscaal? Uh, zeg je dat uh, iets. Uh, ja, Bent, ben, kent het publiek niet. Bent is een hele goede rijder. Een hele goede endurance rijder. Uh, laat die wel een lekkere dingetje doen. Uh, die hoeft niet zo in de publiciteit. Bent kan dat gewoon heel erg goed. Ja, ja. Robin Friends. Ja, die kent iedereen wel, toch? Oh ja? Die kennen okay. wel uh, Formule E-coureur, uh, toestel, wat, wat heeft Robin hier... Robin heeft volgens mij alles wat wiel heeft, dat hij wel gereden. Oké. Okay. Net <laughs> als Guido van der Garde, denk ik. Ja, en, uh, gewoon, uh, en ook gewoon een, een, een rijder die gewoon heel safe rijdt. Niet de snelste van de wereld, maar wel een ding naar huis kan brengen. En die heb je in de 24 uur nodig. Ja, ja, ja. Gewoon heel erg nodig, klaar. Heel ja, onder de namen, Nicky uh, Katzburg. Ik heb hier heel veel BMW gereden natuurlijk, uh, gewoon uh, ook in de Amerika, overal, ervaring in dit soort dingen, ik kan dat ook gewoon heel erg goed doen. En Tijmen van nee, de Helm, nee, ja. zeg je dat wat? Tijmen van Helm, nou ja, een jongen die... Uh uh, een beetje op de achtergrond rijdt, uh, heel veel passagiers heeft gereden. Waarvan ik zeg van ja, Timer, je mag best wel wat meer in de voorgrond, want er is gewoon een jongen met uh, enorm veel talent in die kant gewoon. Dat, ja, zijn ja. Geen, dat zijn geen rijders waarvan ik zeg, die hebben een hoop geld meegenomen, we gaan de 24 uur er rijden. Dat zijn ook jongens die denk ik ook wel serieus gevraagd worden, we uh, willen je er graag bij hebben. Oké. Okay. En Job, ja. En de laatste, Job van Uitert. Ja, ah, Jobje. Kom. Jobje, hey. ja. Hey, Jopje, Jopje, Hé hey, toppetje, Ja, nee, gewoon daar. En uh, vroeger de uitnodiging, uh, heel veel op zand moet Oké. Formule Fort, uh, Je ken de jongens nog wel heel erg, allemaal dromen. Ja, ja. Uh, Jop, uh, super. Heel jong. Eh. Uh, uh, uh, eager, eager guest, zullen we zeggen. Die gaat er wel voor. Ja, ja. En weet je wat zo leuk is? Ja. Wij zien nu uh, beelden van de Le Mans. En uh, Al het Kalfs staat daar in de pitstraat. Gewoon met een fietshelm op. Hè? Het is, uh, ja, dat is verplicht, hè, tegenwoordig? Ja. Maar wat, wat, wat. Als hij voor zijn sokken wordt gereden of zo? Wat is. Uh, nou ja, waar is dat doel? Een ja, aantal jaar geleden hebben ze dat verplicht gesteld in Le Mans. Uh, en toen had ik echt zoiets van. Uh, uh, waarom dan? Maar er schijnt iets gebeurd te zijn met iemand die op zijn hoofd dat geval is. Nou, dan moet je. Helemaal op, het zal. Oké. Okay. ja, leuk. Zo'n fietschaat ding. Wat vind je van je, je, je komt kan ja, ja, ja. Ik moet het trouwens even dan even over inzetten. Als ik wat tijd heb. Hey, ik vind het bijvoorbeeld heel erg prachtig in de Formule 1. Hè. Uh, als je dan kijkt hoe ze over veiligheid denken. Ja. Dan hebben we hebben een vrijdag training. Uh, jongens, een Formule 1 auto is een Formule 1 auto, blijft een Formule 1 auto. Of het ja. nou vrijdag, zaterdag of zondag is. Ja. En dan zie je op vrijdag zie zo'n heel team. Zie je daar sleutelen aan de auto een pitstop vol de toestand. In de korte broek, hemspoutjes. Geen helm op en toestand. En tijd, zondag tijdens de wedstrijd moet je allemaal in maanpakjes. Ja, ja. Helemaal klaar mee. Ja, ja, ja. ja. Helemaal klaar mee. Ja, ja. Geweldig, <laughs> ja. geweldig, geweldig. Ja, dus uh, dan heb ik af en toe, jongens, waar gaat het allemaal over? Ja. Nee, uh, uh, ja, het is verplicht. Uh, ze moeten volgens mij ook een overal aan. Dus uh, ik denk dat hij ook in de overal loopt. Overal overal nou, dat, je nou, een proef. hesje. Hij heeft een hesje aan, een fietshelm op. En uh, dus, uh, nou ja, laat ja. alles maar gaan. Maar, dus, uh, dat ik... Nou, joh, altijd uh, zoveel ervaring. Ja, ja, erop. Ja, hij vindt het wel leuk altijd hoor. Hij is wel een uh, fa echte fan van uh, de 24 uur. Ja, ja en, en dan moet ik eerlijk zeggen. Ik weet eigenlijk zelf niet eens of we hem ooit niet gereden hebben. Volgens mij nooit. Oké, okay, ja, dan weet ik eigenlijk ook mij, niet. Nee. nee, dat zou ik eens dus een keer moeten vragen houden. Ja, Ja, ja, ja. ja. Nee. Hij stond trouwens uh, net voor, uh, voor de pitbox van uh, Panis uh, Racing. Is dat uh, van ja. die uh, Olivier Panis van uh, de Formule 1? Help, uh, helpt. Uh, de de oude coureur uit Formule 1? Het zou me niet verbazen. Uh, er zijn meer oude Formule 1-coureurs die natuurlijk eigen teams hebben gehad. Uh, Goed op uh, Annie Pesco-Rolo natuurlijk. Die uh, meervoudig winnaar van de 24 de man, Die natuurlijk ook uh, gewoon het eigen team had uh, daar met pesco rolo Racing. En uh, uh, met dat 100 jaar, het is de is, het, is het 100 jaar bestaan hè, van normaal op het moment. Dus uh, die was heel erg uitgenodigd. Maar helaas zijn we hier op het moment heel erg ziek. Ligt in het ziekenhuis, dus die oh. kon helaas niet komen. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is heel jammer. Ja, ja heel jammer. Dus uh, uh, het zou zal, het zal me niet verbazen als dus dat hij iets met paniek gemaakt heeft. Die heeft altijd wel weer, is altijd doorgegaan in de racerij. Hij heeft altijd zijn teams gehad, dus het zou me niet verbazen. Oké. Okay. Ja, oude Formule 1-coureurs uh, zien we ook, hè? Paul. Die Resta uh, rijdt uh, zijn rondjes uh, daar bij de 24 ja. uur. Nou, ja, hij heeft Formule 1 Hij heeft ook een beetje rondmauwerij. Ik zie het niet echt in Formule 1 hoor. En, uh, wat, wat mij verbaasde, Daniel Kiefjat. Ja, nou, dat was een, dat was een hero. <laughs> nou, nee, nee, niet echt. Nee, nee, nee. Nee, nee. Maar ja, die is, die is eruit gebolsoerd. Uh, mede door uh, Max natuurlijk. Ja, uiteindelijk wel. Dus, uh, maar dat was de ruizige helft. Net zoals eigenlijk jongens uh, mm -hmm. rijden op de dag rond, dat ik uh, wat autos wegrijden. Uh, net zoals natuurlijk uh, in principe natuurlijk ook uh, Jacques Vuel uh, die uh, werd gedund door zijn team. Hè, het uh, Venwel team. Die hem dukte uh, voor net vlak voor uh, uh, uh, Lamar. Uh, zonder met uh, hem erover te praten, maar dat deed ik in de pers. Ook niet helemaal netjes. Ook niet helemaal netjes. Leuk, nee, precies. Rennel, mm -hmm. ja, dank. Dus, uh, Dank je wel voor vandaag en uh, veel plezier daar in op de Red Bull Ring. Ja, en, succes uh, ja. morgen. En, um, ja, dank je wel. We spreken, we je, spreken je, je volgende je week in. Vanuit de studio in uh, Beverwijk. Studio eh? Beverwijk. Studio Beverwijk. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Okay. We bouwen de centmast al vast op uh, voor je voor de studio ja. Beverwijk. Oké, okay, oké. Okay, dank je wel, Rendel Lawson vanaf uh, de Red Bull Ring. Ah, oh, wat klinkt dat mooi! We Wat een live verbinding met uh, Oostenrijk. Dat doen wij toch maar weer bij CFM. Je wacht of ik zit, een sigaret. Het is drie uur s'nachts, we liggen op het in een hotel in de stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer, ligt een lege fles En kledingstukken die van jou of van mij kunnen zijn. Dus de schemering, de radio zacht. En deze nacht heeft alles. Maar nou had ik vandaag een nacht Sing is nothing more heart, I can't even No complaints, let me mm wake -hmm. up you. Dingen. Ik ben op wakker, en ik sta aan het plafond. En ik denk aan het laat lang geleden begonnen het zomaar. En vandoor aan het jou, niet dingen. there's another En voor ons, Guus, begon het allemaal met deze platen een beetje. Hè? Ja. Dat je samen met ze bent, Guus Meuwers en Vagant, had je toen de tijd nog. En Het is een nacht, Leef zegt, iedereen zong die platen mee, Benno. Iedereen ja. kende hem wel. Oh, ja. en jonge, we draaien ditmaal de live uitvoering daarvan. Een van zijn vele concerten die hij heeft gegeven hier in Nederland. En zeker ook nog gaat geven. We hadden het al eerder vandaag in de uitzending erover. Er is een actie van de Brigade Nederland om de Oekraïne te helpen bij de, ja, de doorbraak van, van de dam hè, die daar. Ja zeg maar door of de Russen of uh, door een andere oorzaak... Uh, in ieder geval gesneuveld is. Ja, dat is een gigantisch gebied natuurlijk wat overstroomd is. En uh, Rehensbegaan in Nederland die heeft uh, een aantal uh, uh, nou, boten... en Ruud vertelde het al, ik geloof 14 boten... maar 18 boten zijn er op transport gezet... richting uh, het overstroomgebied. gebied. En, uh, gisteren was Hart van Nederland uh, was in Zandvoort... of in ieder geval Ernst Brokmeijer was bij Hart van Nederland... en die gingen... Uh, even over, met hem erover praten. Even kijken. Ze krijgen het druk, de reddingsbrigade. Niet alleen moeten ze de komende dagen weer verkleumde strandgangers... uit Noordzee vissen, maar ook zoveel mogelijk boten verzamelen... om naar het overstroomde gebied in Oekraïne te sturen. Wat er gaat gebeuren is dat wij uh, op verzoek van het ministerie uh, vandaag gekeken hebben... of er materiaal beschikbaar is, varend materiaal... Hè, wat uh, ja, op, op korte termijn de Oekraïne kan om, om daar te helpen bij de overstromingen. Uh, en uiteindelijk op dit moment volgens nog uh, uh, zeker twaalf... maar waarschijnlijk nog een aantal extra vaartuigen zullen... Ja, als het goed is op korte termijn uh, die kant op gaan. Afgelopen dinsdag werd een belangrijke stuwdam in Gerson opgeblazen. Oekraïne noemt de dambreuk de grootste milieuramp sinds Tsjernobyl. Dorpen en steden Diepen onder water en mensen moesten op de vlucht. Ik zag de eerste beelden. en toen moest ik toch wel denken aan beelden die wij kennen. Eh, nou, zelfs misschien wel terug naar 1953. maar ook 1993, eh, 1995. recent in 2021, Limburg, Luik. Ja, mensen die hun huis onder water staat, niet meer uit hun woning kunnen. Echt letterlijk opgesloten zitten. De relatief kleine reddingsboten hebben een aantal grote voordelen ten opzichte van de vaak grote, logge reddingsboten. Ja, deze boten hebben een hele kleine, lage diepgang. Kunnen zowel met de hand getild worden, kan geroeid worden. Dus niet altijd afhankelijk van de technologie. En zijn, ja, doordat ze behapbaar zijn, snel te transporteren. Wanneer de boten in Oekraïne ingezet kunnen worden, weten eens nog de... Niet. Als het aan ons ligt, zo snel mogelijk. Eh, nou ja, we zitten nu al in de avond. Eh, ik neem aan dat morgenochtend eh, aan onze kant de logistiek ingang gaat om ze te gaan verzamelen. Ja, dan is het afhankelijk van wanneer eh, het grote transport eh, naar Oekraïne beschikbaar is. Hoe snel ze daar daadwerkelijk zijn. Ja, dat was donderdagavond uh, uh, half elf uh, bij Hart van Nederland, uh, Benno. Ja, en het was uh, hier uh, in Zandvoort gefrond. Ja, dat, bij de kazerne. Uh, bij de kazerne waar, uh, waar we twee weken geleden was dat geloof ik. Hè? Terwijl we alweer twee weken geleden ja, waren we daar uh, voor de open dag van de brandweer en de reddingsbrigade Zandvoort. Zeker, hmm. nou uh, ja, duidelijk verhaal. En uh, je merkt echt uh, dat het uh, ja, uh, ernstig wel wordt, eh, het uh, verhaal ook. Ja, en, uh, ja, zeker. Dat is natuurlijk ook zo. Want er is een hmm. verschrikkelijke ramp daar. Gaan er met uh, al die mensen die moeten vluchten daar uh, uit uh, dat gebied. Ja. En nou ja, wat uh, Ruud Kloek zei. Dat, uh, ook uh, Bloemendaal heeft een boot uh, geleverd. En um, dat is allemaal op transport. Dus we hopen dat dat zo. Komende maandag had hij het over dat dat. Uh... Ja. En nou, we gaan natuurlijk verder horen volgende week in deze uitzending hoe dat is afgelopen. Want ik neem aan dat de reddingsbrigades vanuit het ministerie wel op de hoogte gehouden worden van de gehele gang van zaken. Nou, fijn dat de reddingsbrigades gezamenlijk in actie zijn gekomen voor Oekraïne met de fletten die ze beschikbaar hebben gesteld. Daarvoor om bij die ramp te assisteren. Zelf kunnen ze daarbij niet aanwezig zijn natuurlijk omdat het uh, veel te gevaarlijk is om dat zelf te doen. I message, well, baby, is mm -hmm. fever, in Oh I know I To the sea. en zomerradio uh, tot aan vijf uur. Zijn wij erbij, uh, Benno? En uh, ja, de luisteraars denken al... waar blijft die Benno nou met dat beest van de week? Ja, nu dan. Uh, nu dan, uh, het ja, is de tijd voor. Het is de tijd voor. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, Nizel en Bloot. nee, uh, over Bloosje. Maar Nizel, dat is eigenlijk van hetzelfde merk... en het merk Holt waar we het vandaag over gaan hebben... is een Engelse springer spaniel. Dat is een heel leuk... Uh, aandoend uh, beestje is het... Um, ze zijn in ieder geval weggehaald bij de vorige eigenaar. Um, uh, hij is, uh, zij, zij is het bloosje, dus een, um, een teefje is een hele vriendelijke en vrolijke hond en die knuffelen erg fijn vindt. En ze zoekt een baas die vooral geduld heeft, zodat ze kan wennen en het vertrouwen krijgt ook in een, in een nieuw tehuis. Kinderen is ze niet gewend, en, uh, maar ze denken van het Dierenhuis Kennemeland dat dat prima samen zal gaan. Met andere honden kan Bloos in ieder geval wel overweg en dat merken ze wel op het speelveld van het Dierenhuis. Uh, loslopen, dat gaat even niet. Want daar moet ze nog erg aan wennen. En of ze straks los kan lopen is niet te voorspellen. En dat is het laatste wat je wil natuurlijk. Dat als je los laat lopen het beest op sprinten zet. En dat je hem nooit meer terug ziet. Dat lijkt me echt een nachtmerrie trouwens. Aan de riem lopen, dat gaat natuurlijk wel. Het is nog wel even oefenen. Want uh, ze heeft nog wel veel... Uh, prikkels. Want Bloosje is eigenlijk een vrij jonge hond. Het is een, uh, een hond uit uh, 1 juni 2021. Dus ja, dat uh, geeft al aan dat het is net twee jaar oud is. Even kijken wat hebben we nog meer hebben. Uh, oh ja, met katten zou ze samen kunnen wonen. Uh, ze is het alleen niet gewend. Maar hier in het asiel uh, reageert ze er prima op. Um, maar het moet wel allemaal... begeleid worden. Dus uh, Bloosje... die is, zit in het asiel. Uh, kan bij kinderen, kan bij honden, kan bij katten. Heeft geen speciale zorg nodig. Is gesteriliseerd. Uh, het is dus nog onbekend of ze alleen... thuis kan blijven. Kan mee in de auto. Dat is altijd gedrag aan de lijn. Is goed. Uh, beheerst geen... basiscommando's, maar is wel... te leren natuurlijk. Gelukkig is ze zinnelijk. En of ze waaks is... dat is ook onbekend. Um, Schothoogte 30 tot 50 centimeter. Vachtverzorging is trimmen. Um, loslopen, daar hadden we het al eerder over. Is, uh, kan ze niet, maar het is wel te leren. Zo, wacht, zo verwachten ze bij het dierenthuis Kemmeland. Aan de kees op straat nummer 5. Daar kan je uh, Bloosje en Niels. Even kijken hoe heette die andere hond ook weer. Uh, om exact te zijn. Want dat zijn we graag natuurlijk. Uh, of is het al weggegeven? <laughs> oh jee. Ja, dat gaat soms zo snel bij. Uh, inderdaad. Oh nee, hier is Nizel. Nizel is het. Uh... En uh, dus even kijken of uh, daar... Uh, het is een, dat is ook een vrolijke hond. Maar, oh, daar is wel wat mee aan de hand. In de zin van, kan bij uh, kinderen en andere honden. Maar niet bij katten. Dan zie je wel weer. Is wel gecastreerd. Uh, kan wel ook in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. En uh, is niet waakzaam. Ja, het is ook een hele vriendelijke hond. Dus uh, die zijn niet waakzaam. Oké, okay, Nizel en Bloosje zijn alle twee uh, Engelse Springers uh, Span uh, Sp uh, Spaniel, Ja, Spaniels, zo, zo spreek je het. Kokkerspaniels. Ja, Springerspaniels. En uh, van ook twee jaar oud. Dus... Um en het zijn leuke, leuke honden om te zien. Heel vrolijk. Nou, leuke dieren van de week dus. Uh, wacht op een baasje. Ja. Keesomstraat nummer 5 hier in Stamford. Nieuw-Noord. Dankjewel Ben alweer voor het uh, dier van de week. Oké. Okay. Doen we elke zaterdagmiddag zo rond half vijf. Kan af en toe ietsje later worden. Hè. Nu kwart voor vijf. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ja. We zijn er tot aan vijf uur, Zandvoort uh, op uh, zaterdag. En de nieuwe single is uit van onze eigen Yves oh, oké. Okay. Onze collega's van Zandvoort uh, is Zuid hebben daar een mooi verhaal uh, over geschreven. Hoe dat ook uh, de videoclip uh, tot stand is gekomen en dergelijk. Want daarvoor is hij met een uh, goede oude vriend van hem, Mike, is hier naar Zandvoort uh, getrokken. En uh, heeft hij onder meer bij SV Zandvoort uh, de videoclip voor uh, zijn nieuwe single...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 Duurde te lang, maar we zitten hier alsnog Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou Ik heb je zo En waren jong. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten. Niet was te gek. Uh, dat is uh, de nieuwe single van uh, onze eigen Yves Berensen-Beno. Uh, uh, ja, inderdaad. Ja, uh, le leuke plaats. Terug en. in de tijd. Ja. Nee, uh, uh... nou ja, terug in de tijd. We gaan terug naar uh, zondag. Ja. Want zondagavond uh, hadden de collega's van uh, NPO Radio 1 hebben het over uh, dijkstra en uh, evenblij ter plekke. Ja. Die hadden een hele mooie uitzending in het uh, racecafé hier in Zandvoort in uh, Rabbel. Rabbel, ja. En uh, ja, onze eigen dichter uh, en uiteraard ook schrijver en fotograaf. Oh, Wat is wel. je uh, al uh, niet. Uh, en hey, vriend? En, en vriend uiteraard, vriend van de show, hè? Ja, we het vriend zo van de noemen. show, ja. En, uh, ja die uh, die was uh, daar uh, ook uh, bij aanwezig. Hij heeft een heel mooi gedicht uh, gemaakt, uh, speciaal uh, voor uh, de uitzending. En hij heeft een ode aan Zandvoort uh, gebracht. En het gedicht heet ook Ode aan Zandvoort. We gaan hem nog één keer laten horen. Minares, Mijn Minares is meestal stiller dan een ligging doet vermoeden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 En dat was Marco Temis, vorige week zondagavond. Dus mooi uh, heel mooi gedicht uh, Ode aan uh, Zandvoort. Ik had ook uh, de tekst uh, van Marco van het uh, gedicht uh, gehad. En het is uh, ja, echt heel pakkend. Ja. En echt, uh, echt prachtig uh, voorgedragen ook. Hè. Je moet het wel even doen, want... Uh, ja, ik heb ook gezien dat er gewoon een camera op hem gericht stond. Dus hij is ook uh, opgenomen. Ja. Ik heb de video ook nog uh, ergens. Zal okay. ik wel eens uh, aan je laten zien. Ja, uh, ja leuk. En uh, ja, dan dus zit je toch even in één keer uh, landelijk. Nou heb ik hem daarover gesproken. Ja. Hij uh, zegt, ik breng gewoon mijn gedicht. Klaar klaar. En, uh, ja, dat, uh, ja. Hij is er zo lekker nuchter onder. Ja, hij is er he? lekker nuchter onder. Ja, ja, ja. En, uh, ja, nou, terecht ook dat hij dat uh, zo doet. Ja. Mooi gedicht. Ja. Jij hebt trouwens ander uh, nieuws over uh, Zandvoort. Ook een Oda Zandvoort. Want we zijn heel belangrijk. Ja, Op Twitter zijn we zeker belangrijk. We zijn namelijk trending in de Netherlands. Zo wordt dat genoemd. En Zandvoort uh, die springt er dus bovenuit. Uh, bij alles. Le Mans is uh, ook trending in trouwens, in, de Nederland, in, de, uh, in Nederland... Uh, dus heel veel mensen zijn er ook... Uh, uh, ja, wordt er over getwitterd. Uh, grappig is over Zandvoort. Uh, dat er, uh, er wordt ook een beetje gemopperd over. Er was iemand uh, die betaalde 8 euro voor een... Uh, een, een, een beetje vis en patat. En die, uh, nou, die voelde zich uh, opgelicht. Kibbeling menu, uh, zo uh, wordt het genoemd. Uh, nou, dat valt toch mee? Ja, dat ja, vind het eigenlijk ook wel meevallend. Maar ja, goed. Uh, verder, uh, nou, allemaal leuke nieuwtjes. Uh, dat de Hart van Nederland, uh, nu.nl. Allemaal berichten over hoe, hoe druk en hoe vol het hier allemaal is. Terwijl het uh, waarschijnlijk allemaal wel meevalt. Een beetje uit elkaar. En uh, dus Remtus zat in Zandvoort. Kom er maar bij hoor. Geeft allemaal niks. Um, eens even kijken. Nou, dat is het wel zo'n beetje. Nou ja, zo, ja, zometeen gaan we met uh, Fred praten. Maar ja. Fred, was je onderweg nog een beetje vertraging uh, hier naartoe? Want... Uh... Je komt niet van hier? Nee, nee, nee. nee, nee. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je komt niet van hier. Nou, leuk. Had je, had je wel een paspoort bij dit keer? Ja, ja, ja. ja. Okay. Nee, maar het is, het is ja, toch wel vertraagd verkeer hier naartoe. Oké. Okay. En de ruit is helemaal een ramp. Dus nou, ik zou nog even wachten als je van het strand naar huis wil. Ja, jij blijft wel tot zeven uur vanavond. Ja, ik, ik blijf nog even tot zeven uur. Ja, minimaal. Nou ja, ze blijven ook steeds langer op het strand, hè? Ja, ze komen later de mensen wat vroeger, hè? Ja, vroeger. Moeten ze niet allemaal tot 10 uur paarderen? Gingen ze allemaal <laughs> om half zeven naar het strand toe. En dan uh, ja, wilden de strandpavioenhouders ook echt om, uh, om zes uur, half zeven, al die bedjes uit hebben. oh ja. Ja. En dan was het een beetje een wedstrijd tussen die uh, strandpavioenhouders... ...wie als uh, allereerste de bedjes had uh, uitgezet. Okay. En welke richting op dan natuurlijk, hè? Want het is ja. weer afhankelijk van de wind. Ja. Dus dan moest je een goede weerman of uh, weervrouw hebben die dat... Uh, Toen de tijd had je nog niet allemaal satellietbeelden en dergelijke die dat uh, aangaven. Ook dan dat dan elk, moest je het allemaal nog een beetje, een beetje zelf, uh, zelf ja. uitkopen. Ja. Uh, dat uh, dus het uit nog met het draadje. Ik, ik dacht dat elke zandvoort er een uh, weer, weerman of vrouw was. Uh, nou ja, dat <lacht> dus, uh, je vanzelf wel inderdaad. Ja, nou, dat dacht ik ook. Want... Hoe je... voelt het water? Ja, koud. Ja. Ja. Dat is de zandvoort. Ja. Ja. En dan is het ding van, nou, hoeveel graden is het, denk je? Ja, nou wat denk je? Doe maar even vinger in het water en... Uh. Nou, grijp je op 14 is het uh, op dit moment. Dus als je, als je erin plonst... dan word je ook niet vrolijk, uh, volgens mij. Ja, precies. Mm, nou ja, je hangt er van af. Als je de hele dag in de zon zit... dan uh, is het wel even lekker, denk ik. Nou, dan zeg ja? je, je hi als je erin springt. Hi, ah. <laughs> hi. Mm. Oeps. Nou eh, ja, nou ja Fritz, Zo dadelijk weer een uh, entertainment voor you. Ja. Wat gaan we doen? We gaan uh, lekker muziek draaien. En... Uh, Misschien nog iemand bellen. Dat weet ik niet zeker. En in de tweede uur hebben we Mr. Martin hier in de studio aanwezig. Oké, okay, dus Mr. Martin. Ja. Wat die, leuk. Ja, oh ja, hij zou bij Sanford voor jou volgens mij komen. Hij zou eerst bij Sanford voor jou komen. En die heeft toen afgezegd omdat zijn dochter dus in, in het ziekenhuis lag. Ach. En uh, ja, hij niet wist uh, of dat hij het zou redden. Of uh, en wat er zou gaan gebeuren uh, ja, met zijn dochter. Ja, logisch. Dus ja. Uh, heeft hij dat gecanceld? Ik zeg, nou ja... En daar hebben we al een begrip voor. Ja, ja Kensel is helemaal in dus. Uh... Ja. <laughs> dat nou, worden. Ik, hoop dat, ik hoop dat het beter gaat met de dochter. Ja, dat hoop ik ook. Dat ja, ik. gaan we straks misschien wel horen, denk ik. Ja, ja. ja, ja. Okay, nee, nou, hebben we een leuk, leuke show en uh, uiteraard ook weer ruimte voor de verzoekjes. Ja, sowieso in het eerste uur natuurlijk. Een heleboel verzoekjes zijn altijd welkom. Uh, ww.ztfmartiesten.nl. Even rechtsboven op het linkje klikken. En daar kan je alles invullen wat je wil horen. Zfmartiesten.nl Heb je dat al eens gedaan, Benno? Uh, nee. Dat werkt goed hoor. Dat ja, was, echt, uh, ja. En hij okay. draait hem eigenlijk uh, vrijwel meteen. Oh ja? ja. Okay. ja. Nou, het ligt er een oh, beetje ja. aan wie je bent natuurlijk. Ja. Oh, jee, ik hoor het al. Jouw gesloekjes worden wel in. Voor ons uh, doet hij dat wel. Oh, okay, okay. Zo is het. Nou ja, heel veel plezier uh, Fred. Ja, dankjewel. En uh, wij gaan nog een uh, anderhalve plaat draaien. En een van die anderhalve platen die we nog gaan draaien... Dat is deze, hè? we hadden net de Yves Ifberen. Ze klonk een beetje als andere huisjes, En dit is uh, senior uitvoering. Slaap je al ik wilde nog wat wijn. Ik maak je even wat er nog een fijn. Ik moet je zeggen dat ik van je har, en dat weet ik. Want alleen is maar alleen. Rook met mij. Het blijft toch uh, gouden muziek, hè? Muziek van André Haas, senior. Je hoorde met, uh, ik uh, meen het, uh, een van uh, zijn allerbeste platen... wat mij betreft, uh, in ieder geval, uh, Benno. Ja. Uh, ja. Het zit er alweer op voor ons. Het zit erop, ja. Nou, we zeggen tot uh, volgende week. Zijn we op locatie, hè, dan? Dan ja, zijn we op locatie. Zaterdag bij... en zondag. Bij... Ja, zaterdag en zondag. Ja, ook dat nog. Ja, oh, ook is, dat uh... nog. Ja, zet het wel in je agenda, hè? Ja, ja, Want anders ja. zit ik alleen daar ja. op uh, zondag. Z op zich op het circuit van 10 tot 12, hè? hele andere tijden. 10, 12? Ja, toch? Oh ja. Nou ja, daar hebben we het nog wel even uh, over. Oh oké, okay. de onder onderlinge. En, ja, en uh, ja, zometeen uh, Fretus. Uh, ja, gezellig. En uh, ja, zaterdag uh, gewoon bij de race racebiegade. Wel tussen 2 en 5. Ja, tussen 2 en 5. Toch, toch. Ja, ja. Toch staan. Dank. Wel alleen maar zeker Gefascineerd en zonder moeite had jij me ondersteboven En nu zijn we hier Maar ik voel ineens Dat alles in me zegt Dat ik weg moet rennen Trap ik op de rem Of moet ik versnellen Geprobeerd maar Zonder moeite had jij me ondersteboven En nu zijn we hier En voel ineens Alles loopt nu uit de hand je bent mijn favoriet Shit, wat doe ik nou? Ik win als ik verlies En dan komt door jou Breek mijn hart in twee Maak hem dan weer één Je bent mijn favoriet En ik kan er gewoon niet omheen Nu lig je trui nog hier ah, Draag jij de mijne? Weet ik hoe je denkt?